Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nicki Minaj zegt sorry tegen haar fans in Manchester. Daar zou de rapper gisteravond optreden. Maar op het moment dat ze op het podium moest verschijnen... kregen de ruim 20.000 aanwezigen te horen dat het werd gecanceld. Deze fan baalde enorm. Absoluut, kom hier. De artiest werd namelijk opgepakt op Schiphol. Ze zou een redelijke hoeveelheid joints bij zich hebben. Na het betalen van een boete werd ze vrijgelaten. Op X belooft ze dat de fans iets extra's krijgen bij haar inhaalconcert in Manchester. Hamas zegt dat het in het noorden van de Gaza-strook Israëlische militairen gevangen heeft genomen. Ze zouden volgens Hamas in een tunnel in de val zijn gelokt. Het Israëlische leger ontkent dit. Er is geen duidelijk bewijs. Wel deelde Hamas een video van een bebloed persoon dat over de grond in een tunnel wordt gesleept. Israël doet onderzoek naar die beelden. In Sneek gaat een hardloop-evenement niet door... doordat een deel van het parcours is afgesloten na een brand. Vanochtend vroeg brak die brand uit op het dak van een café in Sneek. Het vuur brandt nog steeds, maar de brandweer heeft het onder controle. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. En de gecancelde run wordt nu volgende week ingehaald. En een hoop rode neuzen en schoenen in Lima, de hoofdstad van Peru. Daar vierden ze gisteren Clowns Day. Ze vieren dat daar elk jaar, maar willen graag dat het een officiële feestdag wordt. Ze vinden namelijk dat het werk als clown meer gewaardeerd mag worden. En dus vieren ze de dag van de clown, schreeuwt deze clown. Ja, honderden clowns kwamen samen voor een optocht. Dan nog het weer. De dag begint zonnig en droog. Maar vanmiddag is er kans op flinke regen en onweersbuien. Bijna overal geldt code geel. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland... op dit moment nog op de A1 voort richting Amsterdam.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 The best so used to turn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 En op haar cd'tje Love for Connoisseurs staat het leuke nummer Cold and Hot Blues. We're well, heading downtown, I'm making believe. I'll be by your side for this New Year's Eve. There's ice underfoot, I'm losing control.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 I feel hot with the sizzling heat that's in my heart Yeah, I'm cold and hot with the sizzling heat With the sizzling heat that's in my heart, yeah, I'm cold and hot. With the sizzling heat that's in my heart, I'm headed uptown. The hour is late, but I'll see him soon 'cause we got a date. I'm cold to the bone, my eyes burn with tears. I can't even. It's a season.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 All back in life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 in het crime jazz blokje doe ik een bekende van de B-Movie Orchestra even uh, kijken de B-Movie Orchestra I Want It All Marcella sai che cosa ho sognato? che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo puoi dire <laughs> che strani soni eh?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 Mist across the window hides the lines, but nothing hides the colors of the lights that shine electricity so fine look and dry your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 No. Into the Blue. En dat was natuurlijk de Preacher Man. Dat is ook een clubje. Als je die ziet optreden, dan word je vrolijk van. Fijne, soulvolle jazz, zou ik bijna zeggen. Nou, over soul gesproken, dan heb je natuurlijk altijd nog. Even kijken hoe ze ook alweer heet. Dat is. Michelle David bij de M. Oh ja, deze. Dit is een, volgens mij ook op single. That's You. En dat komt van haar sedentie Brothers and Sisters.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 kan En de excellentachtige achtige stijl van de Fried Seven kom ik bij een nieuw cd van Lee Pilzer, Seven Pointed Star. Uh, ja, dat is eigenlijk geënt op uh, septet. Uh, Lee Pilzer is een bariton-saxofonist uit Amerika die jarenlang tegen kanker gevochten heeft en dat eigenlijk gered heeft. Dus is uh, volgens mij hersteld. Where Will We Go is uh, van een mooie CD, Beat in the Odds. geluisterd naar ZFM Jazz samenstellingen presentatie B. En we hebben gedraaid van alles wat, de, de volledige waaier van de jazz is opengegaan. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot een volgende keer. en ja Burlesque in de uh, jazz heb ik er wat van laten horen. Verder van alles wat. En dat was mooi. En dat was eigenlijk genoeg. Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.